Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. In Parijs hebben twee gewapende mannen een aanslag gepleegd... op het hoofdkantoor van het satirische blad Charlie Hebdo. Volgens de politie zijn daarbij elf doden gevallen. Ook zijn er nog tien gewonden van wie er vijf in kritieke toestand. Volgens ooggetuigen schoten de twee mannen als gekken om zich heen... met automatische wapens. De daders zouden na de aanslag zijn gevlucht.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 Als strafmaatregel draagt Israël geen belastinggeld meer af aan de Palestijnse autoriteit. Dat kost de regering van president Abbas elke maand ruim 100 miljoen euro.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 Spanje. <tied> Zeer Koning van... Spanje. Pik nog nooit op pot. <tied> Wat een colere weer, hè? Wat een hondenweer is dit, hè? Ben ik blij dat ik een badmuts op heeft, hè? Huh? Ja, we zijn al begonnen, hoor lief Lekkere vlag hebt die bij zich. Hè? Heb je die vlag gezien van die man die die bij zich hebt, hé? Is dat je club erg laag, hè? Het is wat, hoor. Ik kijk eens die vlag van die man, hé. Wat een voetbal liggen die jongens weer op die akker, hé? Het is wat, hoor. Het gras groeit harder dan die jongens lopen, joh. Het is wat, hoor. Hé? Ze zijn zeker bang dat het krijt gaat stuiven. Het is god, Ook bekijken, joh, hé. Hou je gebit vast met dat tempo, schat? Dit is laat hoor. Hè? En er loopt een kapitaal in, die Adidas. Denk er wel om, hoor. Dat zijn geen simpele jongens, hoor. Die wonen er niet in die hele dunne huisjes, hoor. Die wonen er wel in een hele grote bungeloos en hele grote waters. Denk er wel om. Die, die rijden wel een hele grote automobiel, hoor. Je moet wel even goed in de gaten, hoor. En je inkomens als wij het hebben, hoor. Maar lopen, homa, hoor. Hé, hey. Hey, Saks, haal jij even een woenspoel, Haal hem zelf, zegt die klerenhond. Ik kan toch niet gaan, ik sta hier tussen twee boekensteunen. Ik kan toch niet gaan nu om een worst te kopen? Ik sta een veel te duur vakje toch niet aan. Hé hey vogel, vogel, steek even een worst door het gaas. Dan pak hij hem even aan en doe hem meteen een kuiks op het kopje. Pak die worst even aan, man. Die vogel staat vol met zijn worst door het gaas. Ik kan die worst er wel aanpakken. Wat een Jij Jij weer een schopje voor flikker. Hebben ze grote z'n wikker, dat eens een stompje krijgen op die hazellipvinder? Denk er wel even voor met die grote gok. Ik ben niet bang voor jou, hoor. denk het wel. Ik heb toch wel een borst van me halen, asociaal, jongen. Zeg, pigman, mee, kun jij misschien even die worst voor me pakken? Hé, hey, die keel gezien, die is Als we helemaal kijkt, wel een geheim agent, hé, hey, die man. De CIA staat er iemand naast mee, Zie je het? je he, die armen gezien van die man, hé. Moet kijken, daar is arm, heen. Dat lekker wel bilzen, zie je dat, hé? Er staat een tuincentrum naast mee. dus is ga ik zegt je vol. En jij zo'n bilzen in je broek hebt, mag die vrouw ook wel op turnen. Dit ah, is laat voor die vogel, he. En jij die implant al aan, hé? Doe wat aan die kale plekken bij de goal. Hey, sta wat af, saai wat uit. Doe wat aan ontwikkelers wat een groet wat op. Wees wat, hoor. Lekker brilletje heb jij, zeg. Hey. Zo, hey, ik zie in 1981 duizend spelers op het terrein huppelen. Hey. Dat is te gek, zeg. Zie je dat, hè? Hey? Hey, die bril in bed ook op, hè? Hey? Vandaar die wallen. Hey, dat gezien met die man, hè? Hey? Is dat je reserve tank? Even zien helemaal hier ga je over op gas, hè. Het past je extra, hè, zie je dat? Wat een aardig hé. Zo, ze zijn over de middenlijn, hoor. Van harte gefeliciteerd, hoor, boys. Ook namens de knullen hier op de tribune. Het is wat een aardig ik vervul met de pleuren hier op de tribune. Geef je dan je dure geld vooruitje voor die teringzooi. En geef hem af hoor, hij maakt een 1-2, zeg ziet, hij maakt een 1-2. Wel Weliswaar met de korenervlag, maar dat flikkert er ook niet meer toe. Ik dacht zeker dat het een buitenspeler was met bronvitis. Het is wat hoor, die man. God, god, waarom zwaai je niet terug, joh? Goeiemorgen, zeg. Ik kijk uit dat je niet over de penalty stip valt. Hij is nogal aan de hoge kant vandaag. Hei, hè, die man. Hij keurt hem af die kut. Hij keurt hem af die dweil, hé. Hey. Heb hij gevlag? Hij heeft helemaal niet gevraagd, gek. Hij knippert hem met zijn wimpers, maar het heet geen vlaggen, man. Vallen, flikker daar staat. Met een zwarte korte broek, Vizet. het. zijn fluit in zijn bak bij die man. Wel hondeloos, zeg hé. Ik heb een 3G gevuld, denk je wel om inkomen, hé in elkaar, die waren Look at the stars, walk past the <tied> met dat heet Run. Een van de leuke nieuwe platen van dit moment. En uh, we gaan lekker eten, jongens. Ja, we gaan even lekker eten. Ja. Nee. Oh nee, nog niet. Nog oh. niet. Nee, eerst nog even die zoon van die priester. en dan uh, gaan we eten. Oh ja. Oké, okay. dus die Springfield. Can zangeres die daarvoor al wat hits had gehad in Engeland... en toen ineens overstapte naar het wereldberoemde Atlantic Label. En uh, daar dus met de begeleidingsband van onder andere Rita Franklin... en nog vele anderen uh, een plaat mocht maken. En dit was er een van, Son of a Preacher Man, Dusty Springfield. Ja, ik zei het al, we gaan lekker eten. We hebben weer een recept...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 Facebook.com Schuilenstreek Zandvoort Lunch. Ja, zoals ik al zei, of het lekker is, moet je nog maar afwachten, Ruud. Al oh, zei je dat? Ja. Oh. Goed, deze week gaan we maken strokenhof met rijst en doperten. En het is een gerecht voor twee à drie personen. Hiervoor heeft u nodig 300 gram rundvlees in blokjes, bijvoorbeeld soepvlees, 125 gram champignons in plakjes. 1 rode paprika, 1 gesnipperde ui. Een blikje tomatenblokjes met sap. 125 gram zure room. Een pak rijst en een zak diepvries doperten. Pak de rundvleesblokjes aan met wat olie of boter. Voeg ongeveer 250 ml water toe en laat het op zacht vuur ongeveer een half uur zachtjes gaar worden. Fruit intussen de ui samen met de champignons en de paprika en voeg dit toe aan het vlees. Voeg dan aan het eind van de kooktijd het blikje tomatenblokjes toe en laat dit nog 20 minuten op zacht vuur meekoken. Intussen kunt u de rijst en de doperkken uh, koken volgens de aanwijzingen op de verpakking. Voeg aan het einde van de kooktijd de zure room toe en breng op smaak met zout en peper. Voor wat extra pit kunt u een teetje knoflook meefruiten met de ui en een scheutje rode wijn toevoegen, tegelijk met de tomatenblokjes. Ik zou zeggen, eet smakelijk. kost het nou, dat uh, gerecht? Dit? Ja. Uh, nou, als je het een beetje uitmikt qua prijs uh, zit je onder de 10 euro. Oké. Okay. Dus 9 euro nog wat. Nou ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk lekkerder dan die zakjes... Kant en klaar stroken of zo. Uh, dit is wel lekker, want nu maak je het zelf. Ja, dat is ja. altijd lekkerder, hè? Ja. ja. ja. Okay. Nou, oké. Okay. U kunt het uh, recept dus, dames en heren... strakjes, uh, over uh, enige tijd... dat duurt niet zo lang, hoor. Een dan kunt u het uh, terugvinden... Op onze Facebookpagina www.facebook.com Schuine streep Zandvoort En uh, daar staat het dan uh, helemaal klaar. En kunt u het nog eens rustig nalezen. lezen. handig. Ja. Ja, toch? Okay. Mm -hmm. Nou, mooi. Dankjewel. Uh, graag gedaan.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 I hope you don't mind I hope you don't mind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 Elton John. En we zijn uh, grote hits uit de jaren 70. En een van de nou, nummer van is natuurlijk een klassieker geworden. Dat mag je wel stellen. Your Song heet het. En het is gewoon mooi. Dit is weer nieuw. We gaan schringen van de hak op de tak. Hè? Van oud naar nieuw en zo. Paul McCartney. Hope for the Future van de videogame Destiny.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 Paul McCartney dus. En uh, het is gekoppeld aan een videospelletje dat heet Destiny. En daar is de achtergrondmuziek van. En uh, er ontstond laatst een, uh, nou, een beetje een klein uh, relletje eigenlijk uh, om een grap die gemaakt werd. Uh, want een van de uh, meneer waarvan ik eigenlijk de naam niet eens uit kan spreken. Kanye West of zo heet hij geloof ik. Of hè je? Kanye West. Kanye West. Die heeft een uh, nieuwe plaat gemaakt met Paul McCartney samen. Ik heb hem nog niet trouwens, jammer genoeg. Maar ik kon hem nog niet zo graag vinden. Maar die heeft dus een nieuw plaat gemaakt met Paul McCartney. En uh, toen schenen er in Amerika uh, wat, wat tweets over van uh, wie, er, wie, er, nou, is dat, wie is dat joh, die Paul McCartney. En uh, goh, wat goed van Kanye West dat hij zo'n jongen, zo'n nieuwe artiest de kans geeft om, uh, om carrière te maken. Daar is toch wel een beetje een ruil om gestaan. zijn mensen heel boos om geworden en zo. Terwijl het, uh, terwijl het eigenlijk gewoon als, als grap bedoeld was. Want je gaat, het maakt mij niet wijs dat er jonge lui zijn. Of jonge mensen zijn die niet weten wie Paul McCartney is. Want dat, dat weet je toch gewoon. Dat, dat leer je op school. Dat hoor je thuis. Dat hoor je overal. Want de man is al zo lang actief. 73 wordt hij de jaar. En hij is nog steeds volop bezig. Tournees maken. En, en weet ik het allemaal niet wat hij nog doet. Dus hij blijft gewoon actief. Dit was uh, zijn nieuwe. En dus nogmaals gekoppeld aan dat videospelletje. Destiny. En dat nummer het heet Hope for the Future. Paul McCartney. Dus, en uh, hoe the fuck is Kenya West? <laughs> ja, precies. Gaan wij daar een nieuw plaatje over maken? In plaats van ja, Who the fuck is alles? Ja, hoe the fuck is Kenya West? <laughs> Oké, okay, het regio nieuws. Met Angela, de koning. Ja. Een 19-jarige man uit Zandvoort is maandagochtend aangehouden op de Zwedenstraat in Haarlem. De politie had informatie dat de man drugs dieelde. Agenten zagen, zagen dat er op twee verschillende locaties twee mannen in de auto van de man stapten... en vervolgens na korte tijd weer uitstapten. Bij controle bleek dat deze mannen drugs hadden gekocht bij de bestuurder van de auto. De 19-jarige man werd op de Zwedelaan aangehouden... Bij Verering bleek dat de man een tiental bolletjes harddrugs bij, bij zich had. Hij is overgebracht naar het politiebureau in Haarlem en ingesloten voor verhoor. Op de schoten Singel in Haarlem is dinsdagmiddag een 20-jarige haarlemmer mishandeld door een groepje mannen. De haarlemmer is daarbij gewond geraakt. De verdachten zijn na de mishandeling met twee auto's vertrokken. Die door de politie enige tijd later in Hoofddorp werden aangetroffen. Twee hoofddorpers van 32 en 40 jaar zijn aangehouden... evenals een 31-jarige man uit Abbenes en in verzekering gesteld. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging. De politie doet onderzoek naar de aanleiding van het geweld... en is dan ook op zoek naar getuigen en in het bijzonder een man op een scooter... die geprobeerd heeft het slachtoffer te helpen... Heeft u meer informatie over dit incident, bel dan met de politie 0900 8844. Anoniem mag ook, dat is 0900 en dan 7000. Een stilliggende boot op het water is op zichzelf niet zo gek. Een varende boot al helemaal niet. Het wordt al een beetje vreemder als het schipje, scheepje wel vaart, maar onbemand is. Een soort uh, vliegende Hollander in het klein of zo. Maandagavond zag een man die zijn hond uitliet bij het schoteroog... plotseling een bootje in de mooie Nel langs dobberen. De man riep, hij hoorde wel wat, maar kreeg geen respons. Niet helemaal de bedoeling, moet hij gedacht hebben. Hij besloot de hulpdiensten te bellen. Een duikteam onderzocht de situatie en trof inderdaad niemand op het bootje aan. Wel stond er gezellig een stukje kaas op tafel en stond de radio aan. Dus de duikers hebben er wellicht een gezellige avond van gemaakt. Rest nog de vraag wie is zijn boot kwijt en wie had er kaasblokjes aan boord. De brandweer heeft het bescheiden scheepje aan een stijger vastgemaakt. Volgens de politie is er niemand vermist en is het waarschijnlijk het werk geweest van een stel...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 Vanavond en komende nacht krijgen we te maken met alweer een volgende depressie. Het bijbehorende warmtefront trekt uh, komende nacht over de regio en dat betekent weer regen. De zuidwestenwind is krachtig tot hard aan zee en de temperatuur daalt naar 5 graden. Morgen valt er geruime tijd regen. En dat kan plaatselijk best een flinke hoeveelheid zijn. Dus uh, zuidwester en uh, paraplu mee zou ik zeggen. De Zuidwestenwind draait naar Noordwest en is matig tot krachtig. En de temperatuur stijgt naar een graad of 9. En tot zover de berichtgeving.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 Sheeran. En dat heet Thinking Out Loud. Mooie plaat, trouwens. Dat dan ook weer wel. Uh... Ja, we zijn nog heel even bezig. Dit is Raccoon. En dat heet Jong En Wise. En dat is alweer mooi. as young and wise you are getting ready to be a star but you already are to me keep your safeguard the door for you I'll protect you from the fools and the crazy things you one day might do I'll in.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 Yeah. as young and wise you are Getting ready to be a star You'll always be a star to me Raccoon. Gaan doen dit jaar hè, voor Nederland bij het Eurovisie Songfestival Treintje Oosterhuis. Het schijnt dat ze onder de naam Traincha gaat. Traincha. Maar ja. Ja, dat wordt er toch als je het in het Engels uitspreekt. Dat hebben ze dan gelijk wel gemaakt. En het heet Walk Along, geschreven door Anouk natuurlijk. Die er een zeer dikke vinger in heeft. En uh, dat hoor je ook aan de productie. En uh, nou, dat moet het dan gaan worden. Ja, we hadden straks een, een andere plaat voor deze man. Maar ik vind deze toch veel beter hoor. Ja, echt waar. Die anderen die Def of Nee, dat is het, vind ik het niet. Deze wel. Dit vind ik nog steeds de disco van 2014. Mark Ronson. Up Funk. En Bruno Mars. too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 Some nigga in it Dansplaat in de traditie van de beste disco. Uh, Bruno Mars samen met uh, Mark Ronson. En dat heet Uptown Funk. En dit is Tom O'Dell. Blijf het mooi vinden. Real Love. John Mann. All my little plans and schemes. Lost like some forgotten dream. Seems like all I really do what's waiting for you just like little girls and boys playing with their little toys seems like liedje. Real Love, geschreven dus door John Lennon. En deze prachtige uitvoering van, uh, van Tom O'Dell. Echt heel mooi. Dit is Wouter Hamel. Ik tijdje niet meer gedraaid. Nou, doen we vandaag weer eens een keer Beautiful Misfits. When you start to play that part, be right in your heart. why not call the corner of the street where we used to meet before all Beautiful Misfits. En dat was ook de laatste voor vandaag. Ja. Ja, ja, ik kijk ineens op de klok. Jeet, het is alweer twee uur Ik moet alweer uh, stoppen met dit programma. Maar ja, ik moet nog twee uur door. Hè. We gaan nog even door met vinyljaren uh, natuurlijk. Niet te vergeten. Ja. Tot vier uur maar liefst. Dus, gaan we weer werken aan een nieuwe top 40, nieuwe top 40 hè, voor het eind van het jaar. Vandaag hebben we drie gouden LP's. Dat wil zeggen drie LP's die dit jaar 50 jaar oud zijn. Of worden. Laat ik het zo zeggen. Met uh, The Jazz Crusaders en Thank You For Letting Me Be Myself. Gaan we er weer uit. Dat was ooit mijn tune dat ik in de tijd, in de uh, jaren 60. Eind jaren 60, begin jaren 70 als jazjockey werkte in de Wijman in Zandpoort dat had ik dit altijd als, als tune, van uh, als ik begon. Ja. En ik vond hem laatst weer terug. Ik denk hé, hey, wat leuk. ik die weer eens gebruiken als slot -tune bij, uh, bij CFM Lunch. Ja. Goed, we gaan naar het nieuws. En dan horen we ongetwijfeld meer over de laffe, verschrikkelijke aanslag... die gepleegd is in Parijs. En waarbij, uh, voor zover het eruit ziet, elf doden zijn gevallen. Het is langzamerhand een beetje te gek voor woorden met die gasten. Maar goed, daar horen we straks in het nieuws meer over, denk ik. En uh, voor de rest, nou ja, we gaan we gewoon door met de vinyljaren strakjes na tweeën. Tot zo.